In de handen in de handen de handen in de handen in de handen in heeft gemaakt en dat zijn eigen oom Abu Lahab zich vijandig heeft opgesteld tegenover hem Aisha radiyallahu anha overlevert hierover toen de volgende vers werd geopenbaard waandir al akarabin oftewel een waarschuw jouw naaste familieleden surat al-shu'ara' 214 stond de boodschapper van Allah op en zei, o oh Fatima, dochter van Mohammed, o oh Safiya dochter van Abdul Muttalib, o oh kinderen van Abdul Muttalib, ik kan niets voor jullie betekenen bij Allah. Vraag mij nu van mijn bezittingen wat jullie willen, overgeleverd door. Moslim. Dus de profeet sallallahu alayhi wa toen hij zijn eerste boodschap ontving... ...en het duidelijk is geworden dat men enkel en alleen het paradijs kan betreden... ...en in aanmerking kan komen voor verlossing. Als hij het geloof omarmt, als hij kiest voor de islam... ...is de profeet vrede zij met hem richting zijn eigen familie gaan spreken... En hij zei, ik kan niets voor jullie betekenen. En dat doet hij natuurlijk op het hiernama's. Maar nu, zegt hij, kan je van mijn bezittingen vragen wat je wil. In het wereldse leven kan ik iets voor je betekenen. In wereldse zin. Maar als men het leven heeft verlaten. En onder de grond begraven ligt. En hij moet zich verantwoorden voor zijn daden dan kan niemand meer iets voor je betekenen. En wat een ieder van ons zal bijblijven, is de vijandigheid waarmee de profeet vrede zij met hem, tegemoet werd getreden door zijn eigen oom Abu Lahab. Dezelfde man die zijn slavin Thuweba haar vrijheid gaf toen zij hem het heugende nieuws bracht... dat Mohammed was geboren. Hij was zo blij om dit te horen... dat hij tegen zijn slavin Thuwewa zei... van bij deze stel ik jou in vrijheid. Ga maar. Zo blij was hij met de geboorte van de profeet... Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Diezelfde man is nu bereid om alles... Op alles te zetten om Mohammed sallallahu alayhi wa te stoppen. En ook zijn vrouw, Ummu Jamil, behoorde tot de meest listige vijanden van de profeet vrede zijn met hem. Deze vrouw ijverde in het zaaien van haat tussen de profeet sallallahu alayhi wa en anderen middels last te praten. Ze wilden zien dat de profeet door iedereen gehaat werd. De haat die zij koesterde voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ging zelfs zo ver dat zij uren doorbracht in het verzamelen van doornige struiken. Om deze vervolgens op de weg van de profeet vrede, zij met hem te leggen. Je moet je voorstellen, de inspanning die zij leverde. Zoveel haat had zij richting de profeet sallallahu alayhi Ook plaatste zij viezigheid voor zijn deur. Zij verzamelde viezigheid en ging het vervolgens voor zijn deur plaatsen. De profeet daarentegen beperkte zich tot het zeggen van de volgende woorden: Namelijk, O Banu Abdil Manaf. Dit is toch niet de wijze waarop mensen omgaan met hun buren? of nou moslim is of geen moslim. Ook besloot Omme um Jamil, de vrouw van Abu Lahab, na het horen van de verzen, waarin gesproken werd over haar man, zij besloot naar de Profeet vrede zij met hem te gaan, die samen met Abu Bakr nabij de moskee zat, het was zijn geliefde plek, naast de moskee, het heilige huis. Daar aangekomen Richtte zij het woord tot Abu Bakr, Die altijd samen met de profeet te vinden was. En zij vroeg hem waar Mohammed te vinden was. Waar is Mohammed? Dit terwijl zij een grote steen in haar hand droeg. Zij wilde daarmee de profeet bekogelen met die steen. En ze bleef steeds vragen naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Terwijl al die tijd de profeet vrede zij met hem gewoon voor haar zat. En Abu Bakr die begreep er niks van. Hier zit de profeet naast hem. Daar staat Ommu Jamil met een steen in haar hand. En die vraagt continu waar is Mohammed? Toen zij uiteindelijk vertrok draaide Abu Bakr zich richting de profeet. En vroeg hem o boodschapper van Allah. Hoe komt het dat zij jou niet heeft kunnen zien? De profeet antwoordde... ...Allah heeft haar het vermogen ontnomen om mij te zien. Dus ze kon alles zien behalve de profeet vrede zij met hem. De haat van Abu Lahab voor de profeet vrede zij met hem... ...was zo sterk dat hij Mohammed overal achtervolgde. Om de mensen waarmee de profeet vrede zij met hem sprak te waarschuwen en hen van de waarheid af te houden in Musnad al-Imam Ahmed vind je een overlevering waarin Rabi'at al-Ibaad zegt ik zag de boodschapper van Allah ten tijde van Jahiliya op de marktplaats van Dul Mijaz het volgende zeggen o jullie mensen zegt la ilaha illallah en jullie zullen succes hebben zegt la ilaha illallah wanneer men la ilaha illallah zegt dan zal hij succes hebben niet alleen in het hiernamaals maar ook in het wereldse leven O jullie mensen zegt la ilaha illallah en jullie zullen succes kennen dit terwijl de mensen om hem heen stonden en achter hem stond een man die riep hij is een sabik. Oftewel iemand die het geloof van zijn volk heeft verlaten. En dat was een scheldwoord. Als je over iemand zei. Hij is een sabik. Dat betekent dat hij het geloof van zijn voorvaderen verlogent. En het was ernstig. Om daarvan beschuldigd te worden. Dus hij riep. Hij is een sabik. En een leugenaar. Dat zei zijn oom. De hele tijd. Toen ik later... Dat zei Rabi'a ibn Ibad Toen ik later vroeg wie die ene man was die achter de profeet stond, werd mij verteld dat het zijn oom Abu Lahab was. En vreemd genoeg, in tegenstelling tot de vijandige opstelling van Abu Lahab, richting de profeet, vrede zij met hem, was zijn oom Abu Talib heel vredig in de omgang met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij ontfermde zich over hem, nam zijn pijn weg, verdedigde de profeet Vrede. Zij met hem. Het feit dat Mohammed alayhi wa sallam, een ander geloof begon te verkondigen, was voor hem geen aanleiding om anders met Mohammed alayhi wa sallam, om te gaan. Hij heeft weliswaar de islam geweigerd, maar dat veranderde niet. Zijn houding tegenover de profeet. Alayhi wa Twee ooms. Abu Lahab, de oom van de profeet. En Abu Talib, oom van de profeet. Even voor de duidelijkheid. Ze hebben beide de islam geweigerd. Ze wilden niet. En er is geen dwang in het geloof. Je kan niet iemand dwingen. Om moslim te worden. Dat kan niet. Want hij moet het natuurlijk doen uit vrije wil. Anders heeft het geen zin. Maar er is wel een verschil tussen die beide heren. De ene. ...heeft zich vijandig opgesteld tegen de profeet... ...en heeft er alles aan gedaan... ...om Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ...in zijn dawa te dwarsbomen... ...en de andere... ...die bleef... ...dezelfde houding... ...hanteren tegenover de profeet... ...en wij hebben meerdere malen te kennen gegeven... ...dat achter alles... ...een wijsheid verborgen gaat... ...zo ook... ...achter de afwijzing... ...van de islam door Abu Talib. heel veel mensen beginnen zich af te vragen van hoe kan dat waarom heeft deze man die de profeet vrede zijn met hem goed heeft behandeld het voor hem keer op keer heeft opgenomen hem heeft verdedigd de profeet bescherming bood waarom heeft hij uiteindelijk niet voor de islam gekozen daar zit een wijsheid achter want daardoor behield hij zijn positie en invloed binnen Quraysh. En als hij sprak... dan werd hij nog steeds gerespecteerd... door de mensen van Quraysh. Als hij bijvoorbeeld Korees verzocht om Mohammed met rust te laten... werd hij als een van hen beschouwd... en werden zijn woorden serieus genomen. En gelet hoe Allah... subhanahu wa ta'ala... zijn schepselen heeft opgedeeld. Zie hier... twee broers... die beide geen moslims zijn maar de ene heeft Mohammed lief en neemt het voor hem op en de andere is doordrenkt van een extreme haat tegen Mohammed alayhi voeg daaraan toe dat indien deze beide heren, ik heb het nog steeds over de wijsheid hierachter indien deze beide heren onmiddellijk gehoor zouden geven aan de oproep van hun neef om de islam te betreden dan zouden sommige mensen zeggen kennelijk is Benu Hashim erop uit om de macht naar zich toe te trekken en leiderschap te krijgen dat is wat zij willen vandaar dat zij Mohammed in zijn missie steunen. dat is de reden, kan niet anders waarom deze twee heren de islam hebben geweigerd als Benu Hashim zijn ooms die natuurlijk een belangrijke positie innamen binnen Quraysh. Zouden zeggen ja Mohammed wij staan achter jou. Ja. Wij accepteren de islam. Dan zou dat aanleiding kunnen zijn voor sommige mensen om te roepen. Het is omdat het hun neef is. Het is omdat het gaat om een familielid van hun. Daarom hebben zij hem gesteund. Dus het is een verhaal dat verzonnen is. Door Ben-U-Hashim. Om de mensen te manipuleren zodat zij uiteindelijk aan de macht zouden komen. Dus achter alles zit een wijsheid, subhanallah. Tot de wijsheid van Allah, subhanahu wa ta'ala, behoort ook het feit dat een andere oom, namelijk Hamza, vroegtijdig de islam omarmde. En weer een andere oom, namelijk Abbas, later tijdens de inname van Mekka, moslim zou worden. Je hebt hier vier ooms van de profeet. Twee zijn als ongelovigen doodgegaan. En twee anderen hebben de islam omarmd. Maar er zit ook een verschil tussen die twee die als ongelovigen het leven hebben verlaten. De ene koesterde extreme haat richting de profeet. En de andere had hem nog steeds lief. En hield van hem. En nam het op voor hem. Ook is er een verschil tussen die twee moslims. Die twee ooms die moslims zijn geworden. De ene behoorde tot de eerste mensen die de islam hebben omarmd. En de andere, die is jaren later pas moslim geworden: in het achtste jaar na de tijdens de inname van Mekka. Maar hij heeft wel al die tijd als een handlanger van de profeet gediend in Mekka. Hij was degene die hem op de hoogte stelde van bepaalde zaken die zich voordeden in Mekka. Maar ondanks de bescherming die de profeet vrede zij met hem genoot van zijn oom Abu Talib, is hij niet helemaal ongeschonden ervan afgekomen. Pesterijen, geweld, wraakacties, bedreigingen waren aan de orde van de dag. Maar dit hield de profeet vrede zij met hem niet tegen om door te gaan met het overbrengen van de boodschap van zijn heer. En ook om een voorbeeld neer te zetten voor zijn metgezellen op het gebied van geduld, doorzettingsvermogen, strijdlust enzovoort. En hoe het verder de profeet verging in zijn douwe en in zijn missie zien wij inshallah volgende week... وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك